Wa salatu wa salam ala ra'sulillah wa ali wa sahbihi wa min wala. En daar. Uh, Beste aanwezigen. We zijn nog steeds bezig met het uh, doornemen van de toestand van de Arabieren voor de komst van de profeet Vrede, zij met hem. En als we het hebben over hun toestand, één ding kunnen wij opmaken: namelijk, ze leefden in duistere tijden. ...in vergelijking met de islam... ...de islam... ...die heeft de zon weer doen... straal, schitteren... ...maar daarvoor... ...was het wat betreft... ...de maatschappelijke betrekkingen... ...de familiebanden... ...de huwelijken... ...de scheidingen... ...religieuze toestand... ...was het er heel erg aan toe... ...ook als het gaat om oorlogvoering... ...ze waren continu... ...in strijd verwikkeld met elkaar... De Arabische stammen waren met elkaar verwikkeld in een hevige strijd om de meest onzinnige zaken, zoals een kamelen- of een paardenrace. Het begon vaak met een paardenrace of een kamelenrace en het mondde uit in een oorlog. Zo heb je bijvoorbeeld de slag van Bersouz, een bekende slag, die het gevolg was van een kameel en veertig jaar heeft geduurd. Subhanallah. Dus 40 jaar hebben zij elkaar lopen uitmoorden. Alleen maar vanwege een kameel. Alleen maar vanwege een paardenrace. Ook plachten de Arabieren elkaar te beroven. En mensen die vrij zijn van hun vrijheid te beroven. En als slaven door te verkopen. Zoals is gebeurd natuurlijk met Zaid ibn Haritha En Salman al-Farisi. En vele anderen. Mensen. Die Allah subhanahu wa ta'ala in vrijheid heeft gesteld. Werden van hun vrijheid beroofd. En moesten gebukt gaan. Onder de meest erbarmelijke omstandigheden. En werden als slaven behandeld. En als slaven doorverkocht. Dit alles werd door de komst van de islam teniet gedaan. Dus kijk subhanallah. Wat de islam allemaal heeft betekend voor de Arabieren. De islam heeft de Arabieren. Van hele moeilijke tijden bevrijd. En bracht ze mooie tijden. In zoverre, subhanallah, in eerste instantie. kon men niet eens van de ene plek naar de andere plek gaan. Van de ene stam naar de andere stam gaan. Kon hij niet. Want hij was bang om beroofd te worden. Om vermoord te worden. Maar de islam heeft een drastische verandering hierin gebracht. In zoverre dat zelfs de vrouw de afstand tussen Sanaa en Hadramoud in Jemen, dus Sanaa en Hadramoud, kon afleggen zonder iets te vrezen. En dat kan ook niet anders, want als we kijken naar het geloof van de islam, een van de dingen die dit geloof met zich meedraagt is veiligheid. Veiligheid voor iedereen, veiligheid voor de moslim, veiligheid voor de niet-moslim, veiligheid voor de man, veiligheid voor de vrouw. Veiligheid voor iedereen. Iedereen komt in aanmerking voor veiligheid. Als we het hebben over de kennis en hoe het gesteld was met het leesvermogen van de Arabieren en schrijfvermogen van de Arabieren. We weten allemaal dat de Arabische gemeenschap werd gekenmerkt door wat? Door ongeletterdheid. Zo waren de meesten van hen ongeletterd. Ze konden niet schrijven op een aantal inwoners na in tegenstelling tot de lieden van het boek. De lieden van het boek, dat waren geleerden. Dat waren mensen die in staat waren om te schrijven en te lezen. Maar de Arabieren, die waren, zoals ze zeggen, miljoen. Ze konden niet lezen, ze konden niet schrijven. Ook de profeet, vrede zij met hem, was Ummi. Kon niet lezen, kon niet schrijven, sallallahu alayhi wa sallam. En dat is een van zijn wonderen. Het feit dat deze man niet kon lezen... ...en niet kon schrijven... ...is een teken van het feit dat hij een profeet is, een boodschapper is. Hoe anders heeft iemand dan met zulke mooie woorden kunnen komen... ...omdat zijn Heer hem heeft onderwezen daarin. Omdat hij niet uit zichzelf sprak... ...maar datgene wat hij overbracht was de openbaring van zijn Heer. Dus de Arabieren waren ongeletterd. Ook waren zij of stonden zij bekend om ...heel veel waarde te hechten... Aan hun oude tradities. En er is niks op tegen. Om zoiets te kennen als normen en waarden. Er is niks op tegen. Maar we moeten één ding leren. Wanneer deze traditie haaks staat op het geloof. Dan moeten wij deze traditie laten voor wat het is. En kiezen voor de islam. En het schijnen veel mensen vandaag de dag niet te begrijpen. Zo zie je nog steeds dat bijvoorbeeld dochters gedwongen worden om met iemand te trouwen die zij helemaal niet willen. En als je de mensen daarop aanspreekt, dan zegt hij tegen jou het is een traditie bij ons. Dat onze dochters trouwen met wie wij willen. Een zaak die juist bestreden wordt door het geloof. We kennen allemaal de overlevering waarin een vrouw naar de profeet vrede zij met hem komt en tegen hem zegt dat mijn vader mij heeft gedwongen... om met iemand te trouwen. De profeet Vrede zei met hem... wilde onmiddellijk het huwelijk ontbinden. Maar het was niet terecht. Het was een huwelijk... die niet gestoeld was... op de juiste voorwaarden. Dus het moest ontbonden worden. Maar toen zei de vrouw... hoeft niet. Want ik ben ermee akkoord gegaan. Het enige wat ik wil aangeven is dat de mannen niets te vertellen hebben over de zaak van de vrouw. Dat is het enige. En ondanks het feit dat de Arabieren ongeletterd waren, waren zij ontzettend slim en op hun hoede. Goed georganiseerd en op alles voorbereid. Vandaar dat zij na de komst van de islam zich wisten te profileren tot grote geleerden en wisten zij zich te bevrijden van onwetendheid. Als we kijken naar de gedragscode van de Arabieren... ...de Arabieren waren in de pre-islamitische tijdperk... ...in het bezit van een aantal slechte karaktereigenschappen... ...zoals het begaan van onrecht, bloedvergieten, bloedwraak... ...het afpakken van het bezit van weeskinderen, ontucht, diefstal enzovoort. Maar daarnaast waren zij ook in het bezit van een aantal nobele eigenschappen... ...zoals dapperheid... Hun liefde voor vrijheid, vrijgevigheid, eergevoel, nakomen van afspraken, vergevingsgezindheid, opkomen voor de rechten van anderen, genoegen nemen met weinig en geduld hebben enzovoort. Dus ze hadden goede eigenschappen en ze hadden slechte eigenschappen. En de islam, subhanallah, is gekomen om in eerste instantie de goede eigenschappen te bevestigen. En te stimuleren. En de slechte eigenschappen te verwerpen. Vandaar dat zij veranderden in de meesters van de wereld. Zij waren beter dan iedereen. Waarom? Omdat zij door de islam gereinigd waren van alle slechte eigenschappen. Ook als we kijken naar de economie van de Arabieren. De plattelanders onder hen waren gewoon om vee te hoeden. En zij aten daar ook van. Hun voornaamste waterbron was de regen uit de hemel. En van de huiden van het vee maakten zij hun tenten en meubels. Ook plachten zij een deel daarvan te verkopen om daar wat geld aan te verdienen. Een deel van de stedelingen onder de Arabieren hield zich bezig met het bewerken van het land. Terwijl de grote meerderheid zich bezig hield met het drijven van handel. Voornamelijk de mensen van Mekka. Die waren heer en meester in het drijven van handel, Die een zeer belangrijke positie innamen binnen de Arabische gemeenschap. Omdat zij de hoeders waren van wat? In eerste instantie niet te vergeten. De hoeders waren van? Van de Kaaba, van het heilige huis. Vandaar dat niemand het in zijn hoofd haalde om hen iets aan te doen. Korees kende twee belangrijke handelreizen. Allah subhanahu wa ta'ala geeft te kennen in de Koran. Dat Quraysh twee handelsreizen kende. Eén in de winter richting Jemen. En één in de zomer richting Sjaar. En zij legden deze afstanden af zonder iets te vrezen. Vanwege hun geëerde positie. Normaal als een andere stam deze afstand zou moeten afleggen dan zouden zij onmiddellijk aangevallen worden. En van hun bezittingen beroofd worden. Maar omdat het hier gaat om Corijs, durfde niemand aan hen te komen. Waarom? Want zij namen een eerbare positie in binnen de Arabische gemeenschap. Zij waren de hoeders van het heilige huis. Het heilige huis kende ook in het pre-islamitische tijdperk een belangrijke positie. En werd gerespecteerd door iedereen en deze gunst namelijk de veiligheid die Quraysh genoot en het afleggen van deze grote afstanden zonder enige moeite en de winst het profijt dat daarmee gepaard ging heeft Allah subhanahu wa ta'ala zelfs benoemd in de Koran, in surat Quraysh Allah subhanahu wa ta'ala zegt Subhanallah. Prachtige verse. Allah subhanahu wa ta'ala herinnert. De mensen van Quraish. Aan een aantal gunsten. Die zij van hem hebben gekregen. Hij zegt. Vanwege. De gewoonte van Korees. Ila, wat betekent dat eigenlijk? Dat zij er gewend aan zijn geraakt. Het is een gewoonte geworden. Wat is een gewoonte geworden? Hun gewoonte van het maken van tochten in de winter en in de zomer. Het is niet zoals vandaag de dag. Je pakt een vliegtuig en je bent daar. Nee. Je nam een kameel. En een kameel die ook goed beladen was met goederen. En die er ook ontzettend lang over deed. Zo wordt er gezegd dat naar Shem bijvoorbeeld, naar Palestina. Drie maanden was je onderweg om daar te komen. En toch wisten de Arabieren deze reis keer op keer af te leggen. Dat is een nemen van Allah subhanahu wa ta'ala. Je ziet het ook aan sommige mensen. Als er van hem wordt gevraagd om iets te ondernemen... Zelfs als het gaat om duwen, En dan wordt het tegen hem gezegd van ga daar naartoe. En hij moet een afstand van 200 kilometer afleggen met een auto. Of met een bus of met een trein. Dan ervaart hij deze zaak als ontzettend zwaar, lastig. Kan hij niet aan. Maar voor sommigen heeft Allah subhanahu wa taal, de zaak makkelijk gemaakt. Waarom? Omdat Allah met hen het goede voor heeft. Zelfs als hij grote afstanden moet afleggen. Ook sommige talen hebben Die weten bijvoorbeeld dat er les wordt gegeven. Hier in de buurt of in een andere stad. Voor sommigen is het makkelijk om de bus te pakken of de trein of de fiets zelf en daar naartoe te gaan. Om die lezing bij te wonen. Terwijl een ander over alle mogelijke middelen beschikt en toch niets onderneemt. Dat heeft ook te maken met de vergemakkelijking. Die Allah subhanahu wa ta'ala aan een persoon geeft. Dat hij een zaak als makkelijk ervaart. En doet en onderneemt. Hetzelfde geldt hier voor Korees. Het is onvoorstelbaar zo'n reis. Maar toch deden ze dat. En vervolgens zegt hij. Daarom moeten zij de heer van dit huis aanbidden. Dat hij deze zaak voor hun heeft vergemakkelijk. Simpel heeft gemaakt. Het heen en weer reizen. Zonder enige moeite. Dat is zo'n wonder op zich. Een geschenk van hun heer. En dan zegt hij vervolgens. Degene die hem tegen de honger voedt. En hiermee refereert Allah subhanahu wa ta'ala. Naar het feit. Dat Mekka zelf niets opbrengt. De grond ervan is onvruchtbaar. En toch heeft Allah subhanahu wa ta'ala. Jullie tegen de honger gevoed. Eten in overvloed. Komt van alle kanten. Mensen komen hier naar jullie toe om eten te brengen. Een gunst van Allah subhanahu wa ta'ala. En vervolgens zegt hij. En hen veilig stelt voor de angst. Er is geen angst. Hij kent geen angst. En ze kenden natuurlijk het verhaal. Het oude verhaal van Abraham. Die op een bepaald moment de durf had om het heilige huis aan te vallen. Wat gebeurde met hem? Allah subhanahu wa ta'ala nam wraak op hem. En hij werd verdelgd, kapot gemaakt, vernietigd. Dus niemand durfde een andere keer het Heilige Huis aan te vallen. Abraham was een les voor iedereen. En na deze korte inleiding over de toestand van de Arabieren. voor de komst van de profeet, vrede zij met hem: wil ik mij, inshallah, vanaf volgende week gaan storten op de komaf. Van de profeet, vrede zij met hem en zijn geboorte, en wie zijn voorvaderen waren en wat hun positie binnen de Arabische gemeenschap was. Subhanakallah.